Code en de B. Zoek jezelf. Hierop zie je FM zandvoort. Ja, ja, ja. Er ja. is een schorsing van de raadsvergaderingen. Ja. Laat de introductie. Mijn naam is Kasper Gurlson. Ik verzorg voor u vanavond de raadsvergaderingen. En in de tussentijd van de schorsing. wil ik voor nu een paar plaatjes draaien. En zodra de raadsvergadering weer beginnen. Breken we de muziek af en gaan we weer door met de raadsvergaderingen. Hier op ZFM's antwoord. Maar nu eerst. Ronnie Tober. Met Iedere Avond. Denk ik aan jou Iedere dag maak ik me zorgen Alleen om jou Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk Omdat ik nog altijd van je hou Iedere nacht in al mijn dromen Ontmoet ik jou Dan zie ik jou weer bij me komen en spreek met jou. Er is geen ogenblik dat jij niet bij me bent, omdat ik nog altijd van je houd. Oh, wij waren alles voor elkaar. Het leven was zo blij voor jou en mij, wij. We waren altijd bij elkaar Helaas die mooie tijd Is nu voorbij Kon ik nog eenmaal met je praten Dan zie ik jou Voel me zo eenzaam Zo verlaten Hier zonder jou Er is geen ogenblik Dat jij niet bij me bent Omdat ik nog altijd van je hou. Oh, oh, kon ik nog eenmaal met je praten? Dan zie ik jou. Ik voel me zo eenzaam, zo verlaten. Hier zonder jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk. Ronnie Tober, Met iedere avond. En dan, ik denk dat we zo nog één nummer gaan doen en dat we dan weer terug gaan naar de raadsvergadering, Voor degene die hem nog niet herkend heb, Dit is Marianne Rosberg met Ich bin du. Ja, dames en heren, ik hoor op de achtergrond al dat de raadsvergadering zo weer gaat beginnen. Dus, daar gaan we weer naar terug. Dames en heren, raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Het, Even kijken. En de heer, ik open een heropende geschorste vergadering. Meneer Kramer, u heeft een schorsing gevraagd. Ja, voorzitter. De maat is vol. We hebben twee fikse beschuldigingen gehoord. Eerst een beschuldiging van de heer De Vries... ...aan het adres van de fractie van D66. Wat door de fractie van D66 als corruptie werd betiteld... En daarna de beschuldiging van de heer Poster aan zijn eigen fractie, uh, lid de heer De Vries, dat de heer De Vries uh, heeft gelogen over het feit dat hij een advertentie heeft uh, geplaatst. Um, ik zei, de maat is vol. Ik vind dat er op deze manier uh, Zandvoort niet bestuurd kan worden. Het is een dermate belangrijk onderwerp dat ik op deze manier met deze twee vertrouwensvragen uh, niet verder kan. Dus ik zou graag een uh, vertrouwensdebat aan willen vragen. En dat betekent um, dat ik van de coalitie willen horen... Uh, de, ...de verhouding is 8 uh, tegen 9 of er nog voldoende vertrouwen in elkaar is... ...om op deze manier uh, Zandvoort verder te besturen. Uh, is voor een ieder helder wat meneer Kamer vraagt. Meneer Kramer doet eigenlijk een soort orde tussenvoorstel... Waarbij hij de vraag neerlegt aan ieder raadslid. En uh, vul mij aan, meneer Kramer, als ik u fout duid. Of onjuist duid. Het woord fout is niet gelukkig, denk ik. Uh, hij vraagt om zich daarover uit te laten. En het is aan ieder raadslid uh, zijn of haar verantwoordelijkheid om daarop te antwoorden. Ik zie twee vingers. Minister Sandbergen, Voorzitter, ik wil schorsen. Hoe lang wilt u een schorsing, minister Zandbergen? Een uur. Nee, meneer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, er, Voorzitter, er wordt een belangrijk, uh, belangrijke Zeker. vraag gesteld. Er wordt op een gegeven moment gevraagd of de coalitie nog vertrouwen in elkaar heeft. Ja. Dat kunnen we niet in vijf minuten kunnen we dat uh, beslissen. Oh, ik had nog wel de hoop dat dat wel komt. Uh, mijn voorstel is dat, dames en heren, dames en heren, ook op de publieke tribune. Ik hoop dat u zich nog een beetje kunt herinneren wat ik als inleidende woorden heb meegegeven. En uh, natuurlijk snap ik, meneer Sandbergen, dat dat niet in vijf minuten kan. Maar een uur vind ik ook wel aan de zeer vrijmoedige kant. Drie kwartier dan. Nee, ik stel voor dat u poogt met vijftien minuten af te ronden. En dan meldt u zich bij mij als het niet lukt. Dan zal ik dat aan ieder kenbaar maken. Uh, maar we moeten hier ook in staat zijn om daar bestuurskrachtig op te reageren. Ik schors voor 15 minuten. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Ja, er is toch nog een uh, korte schorsing van een kwartier ingelast. Dus, uh, bij deze Eric Clapton met Tears in Heaven. Hier op ZFM Zandvoort... Ik nummer. Eric Clapton. Cheers in heaven. Je zet er bij zo bij weg kunnen dromen. Voor, uh, nu uh, heb ik nog één nummer. Voor de iets, jong, uh, iets uh, jongere. Iets voor meer in de jeugd. Top 40 denk ik volgens mij uit mijn hoofd. DNC Cake by the Ocean. Om even wegbijten. Nou, in ieder geval DNC kijk bij de Ocean. En uh, daarna hopen we weer langzaamaan richting de raadvergadering terug te komen. DNC kijk bij de Ocean hier. Op ZFM Zandvoort.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 I live in dangerous. Cake by the Ocean. Ik vind het zelf een fantastisch nummer. Maar hij zit altijd keihard. Maar we gaan nu even een iets rustiger nummer doen. Zodat niet iedereen uit het stoel wordt geblazen. We houden het nu op Van Velsen. Met uh, Thing... Sing sing Hier op ZFM Zandvoort simple melody right there from the heart While driving in in I fell into a dream I hadn't seen before He told me just to sing and not think anymore Van Velsen, sing, sing, sing. Hier op CFM Zandvoort. En uh, nu hier op CFM Zandvoort. Herman Brood, Saturday night. Het is helemaal geen zaterdag. Maar is er wel. Herman Brood, Saturday Night, hier op CFM Zandvoort. XTV op kanaal 45. Oh, wat een kind. Opie. Het hele huisgezin, dat staat hier op zijn kop. Die kleine baby is de grootste mob. De babysitter's krijgen soms de stuipen van die kleine Jan. De baby in zijn wiegje heeft de grootste kei. De babysitter gaven hem een flesje wijn. Maar nou, moeder zegt, dat wordt me nu toch echt een maf. Ik neem het af.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 De Holland lag nu om de baby sitter song en met dat jong. De Alpen hier op CVM Zandvoort. De roller babysitter. Wrong. <coughs> Het volgende nummer uh, is uh, Happy Hour Crew Met uh, Goeiemogel Goeiemogel Goedemorgen. Goeiemorgen Het is goede avond dames en heren Het is alweer uh, Half tien En uh, we zijn nog steeds Ik ben nog steeds te luisteren naar de raadsvergaderingen Op CFM Zandvoort We willen niet te veel praten hier, want uh, het gaat hier om de muziek en de raadsvergadering. Dus bij deze muziek hier op ZFM Zandvoort. Dames en heren, ik deel u mee dat er nog tien minuten langere schorsing is.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 Dit, dit, dit, dit, dit mag nooit van rogen. Ik like dat de vloed hier op CFM Zandvoort voor iedereen die thuis zit met een lekker bakje koffie. Doe maar een bakje koffie, een kopje koffie. Haal ik mijn doel op het gevoel? Ja, ik ben een gebruiker: het dure spulde dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef weer kopie En de markt, wat staat heeft inmiddels ook een kopje koffie te pakken. Ik verwacht zo weer door te gaan met de raadvergaderingen. Hier op CFM Zandvoort. Maar dat gaat niet zonder het volgende nummer. Dan word ik het volgende nummer heb aangekondigd. Dat is uh, Man at Work Down Under. Ik moet het allemaal nog even snel even uitzoeken, want ik heb nog niks klaargezet. Ik verwacht eigenlijk niet dat er zo'n lange schorsing zou zijn. Daar is hij. Men at work. Down under, hier op CFM Zandvoort tijdens de schorsing van de raadsvergaderingen.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 Dames EN heren, heropende geschorste vergadering meneer Sandberg heeft ...het verzoek tot schorsing aangevraagd. Wilt u een korte duiding geven? Ja, voorzitter. Um, ik heb inderdaad de schorsing aangevraagd... ...omdat ik uh, uh, behoefte had aan een, uh, aan een uh, gesprek... ...met de uh, coalitiegenoten en uh, ook met het college. Ik moet u uh, in eerste instantie zeggen dat ik uh, trots ben op dit college... die vanaf begin af aan bergenwerk heeft verzet. Daar valt niets op af te dingen. Met betrekking tot de coalitie... kan ik zeggen dat uh, wij de afgelopen jaren... Uh, veel bereikt hebben... Um, we hebben ook uh, moeilijkheden gekend. En, uh, over het algemeen zijn die uh, moeilijkheden uiteindelijk opgelost. Um, soms is er een tijd dat je elkaar diep in de ogen moet kijken. En, uh, voor mij was in ieder geval uh, vandaag... En, en, Laten we zeggen een half uur geleden was een tijd gekomen dat we elkaar diep in de ogen moeten kijken. D66 is bereid. Ondanks alle aantijgingen en ondanks alle dingen die gebeurd zijn. Nog het vertrouwen in de coalitie te handhaven. Maar we willen wel graag horen van de andere partijen van het CDA en OPZ, hoe zij daar over denken. Nogmaals, het, de, de, de, het college staat daar buiten. D66 heeft volledig vertrouwen in het college. Maar nu is de tijd om even aan te geven van is, zijn de coalitiegenoten nog... ...in staat elkaar het vertrouwen te geven om samen te werken. Wat D66 betreft hebben wij als fractie besloten dat nu nog te doen. En ik wil graag van de twee andere partijen horen hoe dat zit. Dank u wel. Ik kijk rond. Meneer Posten. Ja, voorzitter. Dank u. Ik deel de mening van de heer Sandbergen. Wij hebben ook nog steeds vertrouwen in de coalitie. We hebben vertrouwen in het college... Dus wij gaan graag door, ondanks deze, ik, mijn, uit mijn ogen iets wat harde aanval misschien, maar het kwam wel uit mijn hart. Daar heb ik spijt van. Nee. Meneer Middels. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft vertrouwen in de coalitiepartners. We hebben veel met elkaar tot stand gebracht. Heel goede zaken voor Zandvoort. En we hebben nog, ondanks uh, anders horen bij de algemene beschouwingen van de VVD... het volste vertrouwen dat we nog heel veel goede dingen gaan doen. En dat geldt dus zeker, dat het vertrouwen naar het college volledig aanwezig is. Dank u wel. Goed, ik kijk rond. Meneer de Vries. Ik uh, deel de mening van de heren dat het uh, college heel veel goed werk gedaan heeft. Maar gezien de uitbarstingen vanavond van uh, de heer Zandbergen en van mijn eigen... Fractievoorzitter, En ik vond ook de woorden van de burgemeester vanavond uh, wat uh, te scherp. Uh, ik voel me geen onderdeel meer van deze coalitie. Ik heb geen vertrouwen meer in een goede afloop van de zak. Uh, er zitten al een paar overlopers, dus daar begin ik maar niet aan. Voorzitter, meneer De Vries. Nee, meneer Paas. Meneer De Vries, ik ga andermaal, dames en heren... Allemaal scherp zijn. U gebruikt woorden die niet de mijne zijn. Ik neem daar afstand van. Ik heb zelfs in de pauze nog even gekeken over het participatieplan. Daar staat letterlijk in wat de rol van politici is. Niet alleen in de memo. Maar dat ga ik helemaal niet met u delen als u op deze wijze hier het debat voert. Ik neem daar nadrukkelijk afstand van. En ik geef u ook op dit punt niet meer het woord. Dat is aldus. En ik wil niet vanuit de publieke tribune enige reactie daarop. Meneer De Vries, ik heb net gezegd dat ik u niet meer het woord geef. Ik had u een waarschuwing gegeven. Ongepast woordgebruik. Op dit agendapunt heb ik gezegd. Ja? Voorzitter. Mevrouw Geurensom, Mag ik gelet op hetgeen zojuist is gezegd door de coalitiepartijen... Als mede door de heer De Vries, als mede door hetgeen u net heeft aangegeven, verzoek ik hierbij een schorsing. Mevrouw Keurensson, heeft u enig idee hoe lang deze schorsing gaat duren? Ik, ik schat in tien minuten kwartier, voorzitter, want Goed, het is uh, duidelijk het schorsen punt. schorsen we een kwartier en zo mogelijk korter. Dank u wel. Silly That much to be Hello